Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Sneeuw leidt in grote delen van West-Europa tot ongelukken en ongemak. Niet alleen in Zuid-Nederland, maar ook in Frankrijk, België en Duitsland... blijft het bijna de hele dag sneeuwen. Volgens Duitse meteorologen komt zo'n late inval van de winter eens in de 20 jaar voor. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen raakten gisteravond zeker acht mensen gewond. In Frankrijk raakten honderden automobilisten ingesneeuwd... Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. In Nederland geldt in Limburg en Zuidoost-Brabant code oranje. 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixtijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen. Het conclaaf begint met een mis, vanmiddag wordt er voor het eerst gestemd. Aan het, e aan het begin van de avond zal er voor het eerst rook opstijgen uit de schoorsteen van de kapel... Dat zal nog geen witte rook zijn. Vaticaan deskundigen denken dat het wel een paar stemrodes nodig zijn... voor een kardinaal een tweederde meerderheid heeft. De Britse politie had al tientallen jaren geleden een eind kunnen maken... aan het seksueel misbruik door de overleden BBC-presentator Jimmy Savile. Dat stelt de toezichthouder op de Britse politie in een rapport. 50 jaar geleden kwam al de eerste melding van seksueel misbruik binnen. In totaal werd vijf keer aangifte gedaan en er werd twee keer een melding genoteerd. Geen enkel geval werd goed afgehandeld. Ook werd niet goed gebruik gemaakt van het landelijk registratiesysteem. De inwoners van de Falkland-eilanden willen deel blijven uitmaken van het Britse Koninkrijk. In een referendum stemde 99,8 procent van de kiezers voor... De uitkomst is geen verrassing, de meeste inwoners zijn van Britse afkomst. De eilandengroep ligt bij Argentinië en ook dat land claimt het gebied. Het referendum was vooral bedoeld als signaal naar Buenos Aires en naar Washington. De VS is neutraal in de kwestie. Dan nog het weer in het zuidoosten, dus veel sneeuw, mogelijk tot met vanmiddag. In het noorden is het zonnig, het wordt min 2 in Limburg en plus 1 in het noorden en westen. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio Injournaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 12 maart. Goedemorgen. De kardinalen gaan in conclave. Verslaggever Karin Alberts is vlakbij de Sixtijnse kapel. Hij ziet de kardinalen straks oversteken en houdt natuurlijk de schoorsteen in de gaten. En correspondent Rob Zoutberg heeft het laatste nieuws uit Rome. En we praten over het kiezen van de nieuwe paus met kerkhistoricus Peter Nisse. We houden ook de sneeuwval in de gaten. Het verkeer krijgt er vooral in het zuiden van het land mee te maken. En we spreken een Nederlander die al vier uur in Frankrijk vaststaat. Minister Plasterk van Koninkrijkse Relaties maakt zich zorgen om Sint Maarten. Wordt correspondent Tom Klein uit New York over de grote frisdrankbekers. En Mark Robin Visser hangt vanochtend de vuile was buiten. Ja goed, hoe schoon zijn je lakens nog als je die een weekje langs de snelweg hebt gehangen? Dat kunnen de Kamerleden in Den Haag zelf ruiken en zien, want de bewoners brengen hun wasgoed naar Den Haag. De muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. We beginnen met Supertrap. Zes minuten over zes is het. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. In het midden van Europa heeft flinke overlast door sneeuw. Noord-Frankrijk bijvoorbeeld ook. Honderden automobilisten zijn daar vannacht ingesneeuwd. Zo ook Giski Loonstein, die tussen Parijs en Lille is gestrand. Hij staat al de hele nacht vast. Inmiddels sta ik uh, ruim vier uur, ongeveer uh, 70 kilometer voor Lille, tegen de Belgische grens, uh, vast zonder uh, een centimeter te bewegen. De A1 tussen Parijs en Lille is namelijk op twee plekken afgesloten. Er zit geen beweging in, zelfs de sneeuwschuivers zijn vastgelopen. Voor mij is een uh, sleepwagen bezig een uh, vrachtwagen... Uit een, uh, uit een halve meter sneeuw voor te trekken. Uh, achter mij kan ik alleen maar zien dat de sneeuwschuivers vaststaan... en een heleboel uh, vrachtwagens die uh, met knipperlichten aan... Uh, inmiddels de gordijntjes hebben gesloten. Ja, laten we maar even bellen met uh, meneer Loonstijn hoe het nu is. Waalse media waarschuwen voor een rampzalige ochtendspits. Het sneeuwt er sinds uh, gistermiddag. En in de avondspits stond er meer dan 600 kilometer file. En Nederland heeft vanochtend vooral het de zuiden ermee te maken. Nu contact met Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zitten de grootste problemen? Uh, nou, op dit moment zijn er gelukkig nog geen problemen. Oh. Uh, <laughs> Nee, dat is, nou ja, we wisten natuurlijk vanuit de weersverwachting dat er kans was op sneeuwval. Dus we hebben ja, eigenlijk gisteravond vannacht uh, zeer intensief preventief gestrooid. En op dit moment uh, is het nog goed op de wegen, maar de spits moet natuurlijk nog op gang komen. En we zien dat in het, ja, met name in uh, rond Eindhoven, Zuidoost-Brabant en, en Midden-Limburg, daar is op dit moment uh, de meeste sneeuwval. Dus daar is de kans uh, ja, straks in spits uh, op eventueel enige hinder. Door die sneeuwval is aanwezig. Hmm, maar wat, wat ziet u op? Want u heeft ook camera's langs de wegen natuurlijk, wat ziet u op? De ja. beelden rijden mensen langzaam? Nee, nee, nee. Op dit moment nog niet. Op dit moment kan er nog gewoon uh, worden gereden en doen we er alles aan om inclusief uh, zeg maar, de spitstroken om alles uh, open te krijgen en open te houden. Goed, nou dan uh, laten we ons graag bijpraten in de loop van de ochtend, meneer Fleuren. Dank voor nu. Ja. Het conclave in Vaticaanstad begint vandaag. Kardinalen kiezen dus een nieuwe paus. De stemmingen zijn geheim. En om te voorkomen dat er ook maar iets uitlekt... heeft het personeel van het Vaticaan een plechtige belofte moeten doen in het Latijn. De kardinalen hebben een drukke dag voor de boeg. Vaticaan-kenner Stein Fens, vertelt hoe het conclave er voor die 115 kardinalen uitziet. Om tien uur is er dan een mis in de Sint-Pieter... Uh, waar ze eigenlijk God en in het bijzonder de Heilige Geest willen vragen... om hen te begeleiden tijdens het uh, conclaat, dat ze een goede beslissing nemen. En dan smiddags om half vijf stellen ze zich op in een prachtige kapel in het Vaticaan. En dan lopen ze in processie naar de Sixtijnse kapel. En dan uh, na een uurtje ongeveer roept de pauselijke ceremoniemeester... extra omnes, iedereen eruit. En dan gaan ze stemmen. De Europese Unie blijft verdeeld over het verstrekken van wapens... aan de oppositie in Syrië. Vooral Frankrijk en Duitsland staan lijnrecht tegenover elkaar... bleek gisteren op een speciale bijeenkomst... tussen ministers van Buitenlandse Zaken. Duitse minister Westerwelle is niet per se tegen militaire hulp... maar wil wel dat dat onderdeel uitmaakt van een groter hulppakket. Het is te uh, eng als men alleen over de militaire dimensie spreekt... Frankrijk vindt het verstrekken van wapens helemaal geen probleem... want waarom zou president Assad wel wapens mogen krijgen van Iran, Rusland... en de oppositie niet van Europa? Bashar al assad die uh, is alimenteerd door vormen van uh, Iran en Russie... die zijn puissant, en de coalitie nationale die niet van dezezelfde vormen. Een VN-gezant Brahimi zegt dat er al te lang over deze kwestie is gesproken. Hij vindt dat er nu een politieke oplossing moet komen. We discussed. Bij het verlaten van de top, zei Brahimi, hoewel er geen akkoord is... dat de Europese landen erg bezorgd zijn over de situatie in Syrië. Ieder jaar sterven er honderden patiënten door een overdosis morfine... terwijl dat in strijd is met de wet. Vorig jaar kwam aan het licht dat in het Ruwaard van ziekenhuis op die manier euthanasie werd gepleegd. Maar het gebeurt wel vaker, zegt hoogleraar Agnes van der Heijden in Nieuwsuur. Komen we tot een schatting dat dit soort situaties, zoals ze in het Ruwaard van Putten ziekenhuis zijn aangetroffen, dat die zich in Nederland in ongeveer 550 gevallen per jaar op dezelfde manier voordoen? Een nieuwzuur vroeg aan de orde van de medisch specialisten of ze op de hoogte waren van dit soort praktijken. Wat schikt u van het cijfer? Uh, u bedoelt daarmee met de bedoeling om het leven te beëindigen. Dat hoort niet. Dat vind ik een 550 te veel. Ook een hoogleraar medische ethiek vindt deze manier van euthanasie niet kunnen. We moeten vaststellen dat dat dus situaties zijn waarin de dokter aangeeft dat hij meer morfine gebruikt dan nodig is voor de pijnbestrijding. Dat hij daarbij minstens ook mede het doel heeft om het leven te bekorten. En dan denk ik, ja dat moet je niet op die manier doen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er op dit moment een grijs gebied tussen levensbeëindiging en intensieve symptoombestrijding. Minister Schippers komt over een paar maanden met een reactie op het onderzoek. Kijken we in de kranten. Eerste blik leert ons dat de Volkskrant opent met de gemeenten. Die besparen op onderhoud. Daar had hele rits foto'tjes bij van banken, paaltjes en elektriciteitskastjes. En daarin zie je het verval. Dan zie je wat er gebeurt als gemeenten daarop gaan besparen. Dan naar het FD. De opent met een verhaal over pensioenen. Pensioengeld in hypotheken. De fondsen zouden bereid zijn banken te financieren via een nieuw staatsvehikel. Dat zegt een uh, voormalig thesoriër-generaal, Kees van Dijkhuizen, die in opdracht van het ministerie de partijen bij elkaar moet brengen. Algemeen Dagblad opent met de zaak van de doodgeschopte grensrechter, Richard Nieuwenhuizen. Niemand schopte de grensrechter dood, is de kop boven het verhaal. Volgens de AD is het grote Zwarte Pieten begonnen. Vijf jongens en de vader ontkennen. Bleek gisteren op de eerste dag van het proces. Op de voorpagina van Trouw. Aandacht voor het conclaaf van vandaag. Dat vandaag begint de laatste voorbereidingen. Uh, en het feit dat de elektrische verwarming extra is bijgezet. Zodat het duidelijker zal zijn uh, of er witte rook is of niet vanavond. In De opening van de Telegraaf gaat over studenten. Luie student permanent opgejaagd. Studenten die er met de pet naar gooien, kunnen er uh, na het eerste jaar uh, eruit gegooid worden uit de opleiding. En de minister, Bussemaker van Onderwijs, geeft hogescholen en universiteiten de vrije hand... om ook in de vervolgjaren een bindend studieadvies op te leggen. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. One party to call, two people one call.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 For free. Some ladies out there, nobody there seems to care, and no beauty queens out there. There's just waiting. Take a waiting list. Thick stare straight through the room. We all give away our goods too soon, and we're waiting for something 16 minuten over 6 is het. Terwijl de hele wereld zich zo'n beetje bezighoudt met witte rook. Uh, vanaf vandaag, Mark Robin Visser. Hou oh jij ja, je bezig met witte was? Hoe zit dat? <tied> Ik vind deze wel heel leuk, zeg. Ja, nou, ja, witte was, vergeet het maar. Tenminste, dat zeggen ze hier. Ik ben in Rotterdam. Aan de 16 Hovense Kade, om precies te zijn. En de 16 Hovense Kade, uh, dat is een oude kade... die loopt parallel aan de A13. En dat is dus uh, het gedeelte van de ring, hè, het stuk snelweg... wat hier zo Rotterdam ingaat. En de mensen wonen hier pal aan die snelweg. En ik sta nu naar het viaduct te kijken en moet je eens luisteren. Je hoort hem niet, hè? terwijl nee, ik, toch, niet. ik zie door de geluidsschermen zie ik de auto's daar rijden. Mm. Maar, en de wind staat ook nog... Uh, ik heb mijn kant op het dus Ja. Wauw. Dat is weinig. Het is heerlijk, echt heerlijk rustig in Rotterdam met een 16 kaart. Uh, maar het gaat ook niet over het geluid. Het zijn waarschijnlijk goede geluidsschermen, laten we het daar maar even op houden. Maar uh, de lucht is een ander verhaal volgens de omwonenden hier. Uh, vroeger mocht je hier 80. Hè, sinds een half jaar is die snelweg weer verhoogd. En de uh, omwonenden hier die zeggen, ja, dat merken wij gewoon. De uitstoot neemt toe, routedeeltjes en ander fijnstof. En dat vinden wij terug in ons wasgoed. Onder andere en in uh, allerlei luchtmetingen. Nou heeft Milieudefensie samen met, uh, met GroenLinks hebben ze hier luchtmetingen gedaan. Uh, de resultaten daarvan gaan we horen. Daarvan zeggen ze ook dat er gewoon meer fijnstof meetbaar is. Maar daarnaast nog een andere, wat meer ludieke actie. Ze hebben hun was buiten gehangen. En dan niet hun vuile was, maar hun schone was. Die hebben ze daar een tijdje laten hangen. En vervolgens hebben ze die weer binnengehaald. En dat hele zaakje dat gaan ze vanmiddag in Den Haag aan de Kamerleden aanbieden. Want, zeggen ze, de was... En dit is trouwens niet ja, nu van de sluitende smelden, maar meer. <laughs> Het is ineens hartstikke druk geworden hier. Uh, die was die wordt alleen maar smeriger uh, als we die hier uh, aan de lijn hangen. En uh, dat willen ze graag in Den Haag laten zien. Kortom, uh, de vuile was wordt binnengehaald en vervolgens naar Den Haag gebracht. Ja, um, de minister natuurlijk... en de discussie over of er nou een verschil is tussen 180... die loopt natuurlijk al een tijdje. De minister zegt, volgens mij en volgens onderzoek van het RIVM... zijn de verschillen minimaal tussen 80 en 100. Maar het gekke is, we hebben een onderzoek uit 2003... dat is natuurlijk ook nog niet zo heel lang geleden, van TNO... En dat was uit de tijd dat die 80 werd ingevoerd. En uit dat onderzoek blijkt dat er een significant verschil is. Nou denk ik, uh, zijn de inzichten van de wetenschap nou in de afgelopen tien jaar... significant veranderd dat we zo'n tegenstrijdig verhaal krijgen? Zijn de motoren van de auto's ineens in tien jaar tijd zoveel beter geworden... dat die uh, onderzoeken elkaar tegenspreken? Kortom, wie heeft hier nou gelijk? Dat is natuurlijk heel erg lastig. En ja, zo'n laken, dat is natuurlijk leuk. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt een wetenschappelijke aanpak. Uh, kortom, er valt een heleboel over te zeggen. Maar ik wil die laken natuurlijk wel even zien. Want ja. ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Als dat hier een weekje aan de lijn heeft gehangen. Langs die doodstille 13. En ruikt er Goeie ook nog even aan. Ja, hè? Laat maar doen, hè. Ja, ja, ik moet natuurlijk het, het, het materiaal niet bevuilen met mijn neus. Maar <laughs> misschien op een klein hoekje. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Tot straks, Mark Robbie. Tot zo. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. In Austin, Texas is sinds vrijdag het South by Southwest Festival aan de gang. Behalve veel muziek en film is dat vooral ook het epicentrum van digitale innovatie. Diensten als Twitter en Foursquare werden daar bijvoorbeeld de afgelopen jaren gelanceerd. En uiteraard is onze internetdeskundige Roeland Stekelenburg daar ook om de laatste trends op te pikken. Roeland, goedenavond voor jou. Ja, uh, midden in de nacht eigenlijk. Midden ja. in de nacht alweer. Ja, het is al zomertijd, geloof ik, uh, daar in Austin, Texas. Ja, het is al zomertijd. Ja. Nou, misschien maar kun je toch nog. Uur, uur, uur 20 uur per dag door. hoor. Dus oh, gelukkig. Nou, misschien ben je nog helder genoeg om ons even te schetsen. Um, ja, wat, wat is dit nou voor een festival? Is dit het centrum voor, voor al het nieuws? Ja, dat is eigenlijk al jaren zo. Er komen hier uh, heel veel jonge startende ondernemers bij elkaar vanuit de hele wereld. Heel veel Amerikanen, maar ook steeds meer uh, uh, mensen uit Europa. Die met allemaal nieuwe dingen bezig zijn. Het is heel erg op uh, internet gericht, op mobiel, op nieuwe toepassingen. Dus niet echt op apparaten, maar vooral op wat je ermee kan doen. Uh, internet, sociale media, heel veel uh, nieuwe applicaties en, en dat soort dingen. Maar wat ik ook zelf heel interessant vind, er zit ook wel een soort ideële onderstroom aan. Dus het is heel erg gericht op het oplossen van problemen, het milieu, energie, gezondheidszorg, noem maar op. Dat soort dingen. Oké. Okay. En zeven jaar geleden, eh, inmiddels al weer, werd Twitter daar in Austin gelanceerd. Heb je zoiets weer zien langskomen, een ontwikkeling waarvan je denkt dat zou wel eens heel groot kunnen worden? Nou, ik was al bang dat je me dat zou gaan vragen. <laughs> Sorry. En ik heb er over na te denken. En nee, eigenlijk nog niet. En wat we dit jaar uh, uh, weer zien, het dat was vorige eigenlijk ook zo, is dat het aanbod juist heel divers is. Dus niet één ding wat er heel erg uitspringt, maar heel erg breed. Uh, heel veel nieuwe dingen, wel, maar, maar niet van, van die omvang. Uh, wat bijvoorbeeld opvalt, is heel veel dingen in de gezondheidszorg uh, heb ik langs zien komen. waar ja, toch met behulp van de mobiele telefoon en. Uh, die technologie die erbij hoort en locatiegebonden dingen, uh, en mensen hun eigen uh, gezondheid veel beter in de gaten kunnen houden. Waar moet ik dan zoren. aan denken, Roland? Nou, dat je bijvoorbeeld uh, je bloeddruk doorlopend kunt meten of je conditie kunt testen uh, met allerlei uh, uh, toepassingen, waardoor je eigenlijk je eigen lichaam veel beter kunt gaan monitoren. Wat natuurlijk een heel grote voorspellende waarde heeft op, op je gezondheid uh -huh. en mensen. Uh, ja, daar veel bewuster van maakt en in die zin ook heel preventief werkt. Nou, uh, dat soort dingen zie je hier allemaal langskomen. Maar ja, het kan nog wel komen, want morgen begint pas eigenlijk... de beroemde uh, South by Southwest Accelerator, zoals ze dat noemen... waar zo'n 40 startende internetondernemers hun ideeën komen pitchen... en in twee minuten moeten proberen daar investeerders uh, voor te vinden. Hm. Nou, zo is Twitter uh, zeven jaar geleden ook begonnen. Kun je nog eens een highlight noemen, een hoogtepunt noemen? Wat heeft veel indruk gemaakt tot nu toe? Nou, wat ik heel leuk vond is, uh, we hebben het wel vaker gehad over de 3 d printer. Dat kennen we al, waar je objecten mee kunt printen. Uh, wat hier nu gelanceerd is, was ook eigenlijk de 3D-scanner. Uh, dus je moet je voorstellen dat je gewoon objecten in een scanner kunt zetten. Bijvoorbeeld je tuinkabouter. <lacht> <Pardon. scanner>. ja. <lacht> ja, dat is nuttig. Ja, dat werd hier gedemonstreerd. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht al. Ja, en uh, je digitaliseert hem als het ware. En uh, dan wordt het een digitale file. En ja, die file die laat je dan door een printer weer uitprinten. En dan heb je twee tuinkambouters. Als <laughs> je gaat naar het tuincentrum ja, en, en je koopt er nog één. Ja, wat heeft het voor nut? Maar het geeft natuurlijk heel verstrekkende gevolgen. Als je gaat bedenken dat je ook uh, ja, gewone objecten eigenlijk straks kunt inscannen... en ook weer kunt uitprinten en dus kunt kopiëren. Uh, de impact daarvan is natuurlijk enorm. Goed, uh, Roeland, uh, hartelijk dank. Uh, Wel rusten en nog veel plezier daar. Mocht er nog uh, hele schokkende ontwikkelingen zijn, uh, dan horen we dat graag van je. Dan meld ik me. Graag, Roeland Stekelenburg vanuit Austin, Texas. Corruptie in het parlement en mogelijk ook in de regering van Sint Maarten. Justitie op het eiland deed afgelopen week huiszoeking bij parlementslid Ilitge. Hij zou geld hebben opgehaald in ruil voor bordeelvergunningen. En dat zou gebeurd zijn in opdracht van de minister van Justitie... die zelf ook bordelen zou runnen. De minister van Koninkrijksrelaties, Plasterk, maakt zich zorgen over de situatie op Sint Maarten. Alle reden om de onderste steen boven te krijgen. Dus het Openbaar Ministerie op Sint Maarten heeft gelukkig dat nu opgepakt. Heeft, heb ik begrepen, ook al huiszoekingen gedaan, onderzoek gestart. En dat lijkt me ook alle reden voor. Is het Openbaar Ministerie daar wel toe in staat op Sint Maarten? Want dat staat weer onder leiding van de minister die ook een beetje verdacht is. Het ministerie heeft eerder ook wel eens bij andere aangelegenheden laten zien... dat het onafhankelijk opereert, zoals het natuurlijk ook zou moeten doen. Dat hoort los van de politiek te staan. Dus uh, laten we eerst maar eens even afwachten wat de conclusies daar zijn. Maar ik ga ervan uit dat het helemaal uh, wordt uitgezocht. En dat, ja, daar moet je gewoon vanuit gaan in de rechtsstaat. Die beelden, die zagen er natuurlijk niet goed uit. Het lijkt er echt op dat dat bewuste parlementslid, uh, meneer Illich... dat hij gewoon geld toegestoken kreeg, een pakket dollars, om vergunningen te krijgen voor, voor etablissementen van dubioos Alloy. Precies. Uh, uh, zo zag het eruit. Ja, kijk, ik wil niet treden in het beoordelen van die dingen. Dus dat is nou typisch iets wat inderdaad de justitie moet bekijken. Want uh, wat denken we dat we zien en wat zien we... dat is typisch iets uh, uh, voor justitie. Maar ja, het zag er niet goed uit. Nu deze kwestie op Sint Maarten. Vorig jaar de regering schotte op Curaçao... die in de geur van corruptie stond. Gaat het daar wel goed in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Nou ja, op Curaçao heeft nu, zit er nu een regering die uit het daarna is ge Toetst op integriteit door en door uh, uh, ja, mensen waar gewoon uh, geen enkele uh, reden is om aan hun integriteit te twijfelen. Ja, dat zijn de opvolgers van de regeringsschot? Zo is dat. En uh, dat is dus buitengewoon verstandig geweest. Je merkt dan ook dat het meteen beter gaat uh, met de politiek in het land en ook met de economie in het land en met de relaties met Nederland. Want integriteit staat absoluut voorop. En uh, dat laat dus zien dat dat uh, heel goed kan, dat het ten goede kan keren. Want inderdaad, onder de vorige regering, uh, de regering Schotten, was het in Curaçao ook op een aantal punten niet uh, goed. Um, en nou ja, wat dat betreft is Curaçao nu een voorbeeld over hoe het wel moet. Hoe schadelijk is dit voor het aanzien van het Koninkrijk... juist nu het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk wordt gevierd. Laten we dan gewoon even afwachten wat het OM hier vindt. Dus, dus het is een, een serieus, echt... Uh, wat er op die video te zien is of te zien lijkt te zijn, dat is uh, zeer ernstig. En het is dus alleszins uh, uh, nodig dat het Openbaar Ministerie dat oppakt. En nu men dat doet, denk ik, laten we dat gewoon afwachten. Een aantal fracties in de Tweede Kamer, VVD, PVV, SP. Daar klinkt steeds harder de roep om zelfstandigheid van de eilanden, om het afstoten. Ze willen er vanaf. Hoe slecht is dit voor het overeind houden van het Koninkrijk? Nou ja, kijk, als, als het Obama-ministerie op, op Sint Maarten nu goed het werk doet. dan kan het ook laten zien dat de, de structuur in het Koninkrijk juist wel werkt. Um, en sowieso, kijk, we zijn, dat weet u nog, 10, 10, 10. Dus 10, wat is het, september 2010 zijn we dit aangegaan. Was... Oktober. Oktober, ja. En uh, toen hebben we gezegd, nou, over vijf jaar gaan we het evalueren. Dus ik begin nu net met die evaluatie voor te bereiden. En dat is dan een moment dat iedereen opnieuw zijn knopen kan tellen... en kan zeggen, is dit ongeveer wat we in gedachten hadden of willen we het anders? En dan zullen we dat van ieder van de vier landen in het Koninkrijk ook horen. Verslaggever Wilco Boom was in gesprek met minister Plasterk. Het NLS Radio 1 Journaal. Schaatser Jan Blokhuizen vertrekt na dit seizoen bij TVM. De ploeg van Sven Kramer en Gerard Kemkes. De breuk zat eraan te komen omdat de samenwerking de laatste weken verre van optimaal was. Blokhuizen legt uit waarom hij niet meer verder wil bij TVM. Dit komt voor mij ook niet zomaar uit de lucht luchtvat. Het is meer een, uh, een proces geweest waar ik eigenlijk al uh, een jaar in zit. En uh, de kern van het probleem ligt gewoon in dat... Uh, ja, onze, onze, onze visie over, uh, uh, over mijn trainingsprogramma, over mijn toekomst, die is zeg maar uh, uit elkaar gegaan. En uh, uh, ja, ik, ik, ik zag het niet meer zitten om, om volgend jaar uh, op de manier in te vullen zoals ik dat afgelopen jaar gedaan heb. En, uh, plezier in de sport is voor mij uh, wat nu opeens staat. En uh, ja, dat, uh, dat had ik uh, de afgelopen weken en maanden eigenlijk niet meer. Een blokhuizen zocht ook steeds vaker zijn eigen weg. Ze trokken zich regelmatig terug in een speciale zuurstoftent waarmee hij een verblijf op een hoogte simuleert. Dat soort afspraken bleken niet goed te werken binnen TVM. Gaandeweg te zoen uh, werd gewoon duidelijk dat uh, de feit, feit die ik aankreeg dat het eigenlijk niet paste bij uh, hoe de ploeg wilde opereren. En... Uh, ja, weet je, dat, dat, gaf, dat gaf gewoon veel ruis, gaf veel spanning. En uh, dat is denk ik uh, voor, uh, voor, voor geen van de partijen uh, goed. En uh, in het Olympisch jaar wil je gewoon uh, in de ploeg rust hebben. Dus dat begrijp ik ook heel goed. En ik wil ook gewoon in het Olympisch jaar uh, uh, ja, me lekker voelen. Uh, achter de route staan die ik, die ik uitstippel En uh, weet je, het, het gevoel dat je er alles aan doet. Blokhuizen maakt het seizoen trouwens nog wel af bij TVM. Over twee weken rijdt hij de WK-afstanden voor de ploeg. En Robert Maaskant en FC Groningen gaan ook al uit elkaar. Beide partijen willen na dit seizoen niet meer vettel met elkaar. Dat komt omdat de sportieve doelstellingen van dit seizoen niet gehaald lijkt te kunnen worden. Nou, de doelstelling is, is dit jaar heel simpel. Dat was bij de, eerst, bij de eerste acht eindigen. En uh, nou, we hebben met elkaar wel geconstateerd dat dat nog niet zo makkelijk is uh, met, met de groep die we hebben. Nee. Uh, ik kijk alleen maar even naar nou, het aantal doelpunten wat we maken. Dat is gewoon te weinig voor een subtopper. We hebben bijna de minste goals gemaakt van de hele, hele eredivisie. Ja, dan, dan mag het nog, nog een redelijk wonder heten dat we nog in de buurt van die, van die achterplek staan. En ook Maaskant maakt het seizoen af bij FC Groningen. Hij is sinds afgelopen de zomer de trainer van de club. En Pieter-Jan Postma heeft in Jacco Koops een coach gevonden... om door te gaan in de Fin-klasse. De Zeiler twijfelde of hij na zijn vierde plek op de Olympische Spelen... van afgelopen zomer wel door wilde gaan in de Fin. Met Koops, die succesvol was met de 470-zelsters Lopke Berghout, Marceline de Koning en Lisa Westerhof, durft Postma dat wel aan. Hij uh, streeft naar het allerhoogste. En uh, is daar een visionair en die is daar altijd in ontwikkeling in... Maar die zegt ook, oké, okay, tot zover, en nu laten we het even liggen. En dat samenspel, daar is hij heel goed in. Ik vroeg hem, en hij was eigenlijk meteen enthousiast. Dat was een, was een hele snelle, kon hij schakelen voor zichzelf. Ja, eigenlijk was Jacco voor mij al een tijdje bezet daarvoor. Dus ik, ik zat er wel een keer, uh, of regelmatig met een schuin oog, naar te kijken. Posma richt zich dit jaar op het EK en het WK. Radio 1.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 115 kardinalen trekken zich vanaf vandaag terug in de Sixteinse kapel in het Vaticaan om een nieuwe paus te kiezen. Aan het begin van de avond zal voor het eerst rook opstijgen uit de Schoorsteen. Dat zal nog geen witte rook zijn. Deskundigen verwachten dat er wel een paar stemrondes nodig zijn.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 New Yorkers kunnen zoete frisdrank blijven kopen in bekers van meer dan een halve liter. De rechter zette gisteren een streep door een verbod op grote bekers. Dat zou vandaag ingaan. Burgemeester Bloomberg wilde met dat verbod iets doen tegen het overgewicht van veel New Yorkers. Dat het weer in het zuiden sneeuwt het langdurig. Vooral in Zuid-Limburg. In het midden en noorden is het vrijwel droog. En vanuit het noorden breekt de zon flink door, maar in het zuiden blijft het bewolkt. Het wordt min 2 graden in Limburg tot plus 1 in het westen en noorden. En er staat een krachtige noordoostenwind. ANWW-verkeersinformatie. Door sneeuw is het plaatselijk glad in het zuiden van het land. En de staan er op de A7 richting Zaandam. Er staat twee kilometer bij Permanent Zuid. En op de A15 richting Europoort. Er staat ook twee kilometer bij Spijkenisse. John haar, hoort u bij de ANWB. Goedemorgen uit de taaglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag. Morgen, uh. Ster nu uit. kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Heb je lege flessen voor mij? Uh, ja, <lacht> natuurlijk. Maar waarom? Voor het statiegeld natuurlijk. Uh, hoe? Met het statiegeld kan ik steentjes kopen voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum... en dus de strijd tegen kinderkanker steunen. Wat een goed plan. Kunnen alle kinderen hun steentje bijdragen? Natuurlijk. Dus...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 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het mag dan goedkoop zijn. Veel klanten trekken de markten niet meer. Die mago moet beter, zo hoort u een reportage. En Mark Robin Visser die is op zoek naar vuile was in Sliedrecht. Hoeveel fijnstof is er in lakens gekomen die buiten hangen? We gaan nu eerst naar China. Want er is grote bezorgdheid in de havenstad Shanghai. Duizenden dode varkens drijven daar namelijk in de rivier de Huangpu. De kadavers drijven letterlijk door het financiële centrum van de miljoenenstad. En de inwoners van Shanghai zijn doodsbang dat het drinkwater nu vervuild raakt. NSC-correspondent Oscar Garschagen in Shanghai. Een goeiedag. Goedemorgen. Oscar, ja, durf jij je tanden nog wel te poetsen? Ik mijn tanden nog wel te poetsen. Maar uh, uh, water drinken. Daar ben ik voorzichtig mee. En een, uh, en een uh, varkensgerecht uh, bestellen. Dat doen we voorlopig ook even niet. Oh, want wordt het ook. <laughs> Komt het ook in de voedselketen terecht? Nou, daar zijn veel mensen voor bang. Uh, het is al eens eerder voorgekomen dat, uh, dat door ziekte gestorven varkens. in de handel terechtkomen. En die uh, onlangs in de buurt waar deze varkens ook vandaan komen. Is een grote bende opgerold die, uh, die ziek vlees verhandelde. Dus dat gevaar is er altijd. Uh, en voedselveiligheid is een, is een hoop item hier. Uh, en dus we letten extra goed op. Ja, dus dit zijn zieke varkens en waar komen die dan vandaan? Die komen uit een, uh, een provincie die aan uh, Shanghai grenst. De provincie Zhejiang. En daar heb je veel dorpen met uh, varkensfokkers. En kennelijk is daar sprake van uh, massale uh, sterfte onder de varkens. Uh, het getal wordt genoemd van 300 per dag in één dorp. En die varkens, uh, de, de lokale autoriteiten, kunnen de verwerking van die karkassen niet aan. En blijkbaar zijn er uh, weinig scrupuleuze boeren en andere personen die die uh, karkassen uh, de rivier ingooien. En dan drijven die vanzelf uh, richting Shanghai... Hmm. Er zijn er inmiddels ruim uh, 3.323 karkassen uit het water gehaald. En dat aantal zal stijgen. Maar als al die varkens uh, doodgaan, dat, dat gebeurt natuurlijk niet zo. Maar ho hoe kan dat? Weten ze dat al? Er wordt, nou, er wordt al onderzoek naar gedaan. Er, zijn, er wordt uh, gezegd, aan de ene kant wordt er gezegd... er is geen sprake van een epidemie. Aan de andere kant is uit het eerste onderzoek gebleken... dat die varkens zijn gestorven als gevolg van het porcine circovirus. En dat zou uh, voor, uh, voor mensen niet zo schadelijk zijn, maar voor varkens dodelijk. Maar de, de precieze oorzaak uh, moet nog vastgesteld worden. Hm. Ik neem aan dat ze er nu wel uitgehaald worden, toch? Ze worden er nu uh, in hoog tempo uitgehaald. Maar uh, de, de, de schattingen van het aantal var, uh, gestorven varkens uh, door deze ziekte uh, is al boven de 20.000. Dus, uh, en ook dat allemaal die rivieren is ingegooid. Dan staat ons uh, nog wat te wachten. Ja, en, en laten ze ze eerst naar Shanghai drijven of, of gaan ze toch ook in de buurt nee, daar we, al ingrijpen? We hebben geen stroom af, het, uh, geleidelijk aan. Uh, dit, dit probleem speelt hier sinds afgelopen donderdag. Uh, geleidelijk aan uh, wordt de omvang duidelijk. Het wordt niet verdoezeld, het wordt niet in de doofpot gestopt. Er is massale aandacht voor. Uh, iedereen filmt het natuurlijk, iedereen kan het ook ruiken. Uh, als je in de buurt van de rivier bent, het stinkt het wel. Uh, en dus er wordt massaal actie ondernomen om die karkassen eruit te, te slepen. Maar uh, dat, dat gaat niet snel. Oscar Garschagen, uh, dankjewel, vanuit uh, Shanghai nrc correspondent En hij ziet ze dus voorbij drijven, die dode varkens in de rivier de Huangpu. Dan naar Groenland, want de inwoners kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Nou, heel veel keuze is er niet, want vrijwel alle partijen willen eigenlijk maar één ding. De enorme hoeveelheid grondstoffen onder Groenland aanboren. Zo moet het land onder het juk van Denemarken vandaan komen. Wij gaan naar Kopenhagen, naar Rolien Criton. Rolien, wat voor grondstoffen zitten daar allemaal onder Groenland? Nou, heel veel uh, verschillende grondstoffen. Uh, om te beginnen zou een kwart van de resterende olie- en gasreserves bij uh, Groenland moeten liggen. Dus dat is heel wat. Uh, de Chinezen willen op Groenland een grote ijzerertsmijn gaan openen. En verder jij ja, heeft Groenland koper, zilver, goud, diamant... en ook uh, zogenaamde zeldzame aardmetalen... die in uh, laptops en mobieltjes uh, voorkomen. En die grondstoffen zijn inderdaad heel erg belangrijk uh, voor Groenland... omdat dat ja, de sleutel naar volledige onafhankelijkheid zou betekenen. Groenland werd in 2009 autonoom, maar hoort nog steeds formeel bij Denemarken. beslist niet over buitenlands beleid, veiligheid, defensie. En ze zijn nog steeds afhankelijk van Deense subsidie. En ja, daar willen ze zo snel mogelijk vanaf. En die partijen willen dus allemaal hetzelfde. Lara zei het net al, valt dat dan wel wat te kiezen? Ja, er valt wel wat te kiezen, omdat het, het draait inderdaad allemaal om, om die onafhankelijkheid van Denemarken en om de grondstoffen. Maar het gaat eigenlijk vooral om wat voor strategie er eh, gebruikt moet worden. En daarbij is het ja, balanceren eigenlijk tussen zoveel mogelijk buitenlandse werknemers aantrekken. Aantrek, en dat ligt niet voor de hand, omdat het, het is duur om in Groenland uh, te investeren. Het is eigenlijk, Groenland is één grote ijsvlakte, 50 keer, ruim 50 keer zo groot als Nederland. Er wonen uh, 56.000 mensen, dus ja, zoiets als uh, Scheveningen. Uh, er, er is geen uh, wegennet, dus het is heel erg duur om daar een mijn te openen. Tegelijkertijd bestaat de angst dat ja, buiten, die buitenlands werknemers... hun winst via belastingparadijzen uh, weer wegsluizen. Uh, maar ja, Groenland heeft eigenlijk geen keuze. Die investeerders moeten worden aangetrokken... omdat het economisch uh, slecht gaat in, uh, op Groenland. Uh, nu uh, zijn ze afhankelijk van de visserij. Uh, ze vissen garnalen en helbot. Dat bestand loopt heel snel uh, uh, terug... Ze zijn nu dus afhankelijk van die subsidie vanuit Denemarken... en hebben eigenlijk geen oplossing voor ja, veel uh, grote sociale problemen die ze hebben. Dus uh, Er uh, zijn veel mensen die zelfmoord uh, plegen. Er is veel alcoholisme. Het onderwijs uh, is, is niet voldoende. Dus ze hebben heel hard een nieuwe bron van inkomsten uh, nodig. En daarbij zijn die grondstoffen eigenlijk de enige mogelijkheid die ze hebben. Ja. Je zei het al, Groenland hoort formeel nog bij Denemarken. Hoe kijken ze daar eigenlijk aan, naar al die ambitieuze plannen? Ja, het is, het is, uh, uh, het is een uh, taboe in Denemarken. Kijk, veel Denen uh, vinden wel dat Groenland nu... Uh, Groenland is nu eigenaar en mag zelf beslissen over die grondstoffen. Dat is eerder... Uh, zo uh, besloten. Maar tegelijkertijd uh, zijn ze in Denemarken eigenlijk heel bang dat uh, de bewoners op Groenland worden belazerd. Uh, kijk, het zijn 56.000 uh, mensen, uh, uh, uh, zo'n 40 uh, bestuurders. Uh, ze hebben te weinig uh, specialisten. En in Denemarken zijn ze bang dat die buitenlandse uh, werknemers met uh, buitenlandse multinationals met slimme advocaten ervoor zorgen dat Groenland hier niets aan overhoudt. Um, is bijvoorbeeld de Chinezen die willen uh, die ijzererts openen, willen alleen maar uh, goedkope Chinese werknemers laten overvliegen. Ja, dat is een probleem voor uh, Groenland. Um, Groenland zelf um, ja, raakt daar gefrustreerd uh, door. Ze zeggen, ja, we hebben die inmenging van Denemarken helemaal niet nodig en we kunnen dit allemaal zelf uh, beslissen. Nou, hou ons op de hoogte, Rolien, van de verkiezingen. We zijn benieuwd. Rolien Greton vanuit Kopenhagen, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Straks hoort u Marco robin Visser weer. Hij onderzoekt vanochtend hoeveel fijnstof er in lakens zit... als ze langs de snelweg hangen. Ja, maar eerst uh, iets heel anders. Er mag binnenkort een nieuwe pauze worden gekozen. Vanmiddag is er nog een andere verkiezing en die is ook heus belangrijk. Die van de beste markt van Nederland. Zo, de prijs gaat ongetwijfeld naar een markt die vernieuwend is en aan de weg timmert. En dat is hoog nodig, want ook de markt heeft het moeilijk door minder bezoekers en een dalende omzet. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging naar een van de genomineerde markten, die in Emmen. Nou, het is een vrolijke boel hier, hoor, op de markt van Emmen. Daar komt hij, hoor. Het plein dat staat voor kramen, de mensen voor de ramen, feest op de markt. En u denkt dat dit de verkoop stimuleert? Ja, ik zeg altijd als het dus weer goed is, het is gezellig, dan, dan komen ze graag aan je kraam. Je kunt van alles kopen, over de koppen lopen, feest op de markt. We verkopen muziek, cd's. Dit is een uitstrijd van het vak, weet ik. Er is hier in Emmen geen, geen winkel meer waar ze nog cd's verkopen. En wij zijn nog elke vrijdag hier op de markt om met onze, met onze plaatjes van Janders en Henk Wijngaard en uh, Jan Smit en noem ze maar op. Wat een vrolijkheid hier. Heerlijk en gezelligheid hè. Wat wil je nog meer? Ja, we zijn ontzettend blij met onze Klaas. Bob Stroeven, u bent veel trots op die nominatie. Wij zijn als markt marktemmer ontzettend trots op deze nominatie. Als je ziet dat we in, uh, wekelijks in Nederland uh, rond de 800 markten hebben... dan uh, mag je toch trots zijn dat je bij de top 3 zit. De afgelopen jaren gaat het niet zo goed met de markten. Minder klanten... Totdat de recessie begon, kon eigenlijk alles. En nu denkt men heel erg na over hoe men het geld uitgeeft. En daar moet je op inspelen. Het ging allemaal vanzelf. Mensen kochten en nou, dit wil ik graag hebben. En nu wil de klant geholpen worden. En mensen willen eigenlijk weer terug. Zoals je dan eigenlijk zei, we gaan weer terug naar vroeger. Meneer, weet u dat deze markt genomineerd is? Nee, ja, hij is wel mooi, Ja, dat klopt, ja. Komt u hier vaak? Ja, elke vrijdag. Al jaren. Maar wat een beetje het probleem van de markt is, dat ja. er zo weinig jonge mensen lopen. Ja, dat zou kunnen, heb ik eigenlijk niet opgelet. Uw vrouw wil een nieuwe tas hebben. Ja, die vrouwen willen altijd nieuwe tas hebben. Elke week? Nou, als dat zou kunnen. Hè? Hoeveel <laughs> heeft u er al thuis? Dat weet ik niet, uit mijn hoofd. Zullen er heel wat zijn? Nee, ja, natuurlijk, ja, moet ook met de tijd meegaan. Wat ja. hebben vrouwen nou altijd met tassen? Nou, die moet je altijd meeslepen. Dus het is natuurlijk wel leuk als je er ook overal een kleurtje bij hebt. Meneer Stroeven gaat de markt een beetje mee met zijn tijd. De markt is nu met een, een, een, een hele grote, zoals wij dat noemen, inhaalslag bezig. Hoe modern zijn we geworden? We zijn heel modern geworden. Als je ziet, als je teruggaat naar vroeger, uh, dat we eigenlijk allemaal op kraampjes stonden. En als je ziet dat we tegenwoordig allemaal grote verkoopwagens hebben en met bakovens. Uh, als je bij mijn buurman kijkt, de man met de noten heeft, kan zelf de noten afbakken in de kraam. En we hebben een pinapparaat. Dus je hebt daarnaast een internetsite. Sociale media, kent u dat? Ja, daar zijn wij ook heel erg mee bezig. Dat doen wij ook, wij op Facebook. De Markt Emmer zit op Facebook, het moet niet gekker worden. Ja. Meneer App, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent van de promotie? Ja, ja, van de promotie van Markt Emmer. Wat heeft uh, de Markt Emmer vanochtend op Facebook gezet? Nou, vanochtend nog niks, denk ik. Komt allen de reclameboodschappen van ons en, en nieuwtjes van de markt. Zoals we nou verkiesbaar staan voor de beste markt, eh, hebben we erop gezet. 20 mensen hebben dus van de week dus op onze internetsite, die gekoppeld is aan Facebook en aan de Twitter, dus hun reclame gezet. En daar valt de groenteboer onder, kaasboer. Ikzelf sta er ook bij op. Nou hebben we het al uh, 10, 15 jaar erover dat de markt trekt te weinig jonge mensen. Hè? Nou is deze markt van 8 tot 2. Nou, dat bedoel ik nou. Waarom? Gaat u die tijden ook niet wat aanpassen? Nou, dat willen wij heel graag als commissie. Maar we moeten de kooplui mee hebben. Voordat die kooplui van dat vastgeroeste patroon af zijn... dat ze vroeg naar huis willen. Meneer Stroeven, u wilt vroeg naar huis. Nee, ik wil niet vroeg naar huis. Ik wil het enige wat ik graag wil is geld verdienen. De oudere gadde is helaas op dit moment moeilijk te bewegen door iets anders. Het jongere, wij zijn echt bereid en we willen ook met elkaar graag doorgaan en, en er wat van maken. Want je wilt uiteindelijk je consument tevreden stellen en dat is heel belangrijk. Je kunt van alles kopen, over de koppen lopen, feest op de markt. Die gezelligheid komt veel te snel. En eind, zondag is zo voorbij. Ja, we haken in Valkenswaard en Doedigham zijn samen met de markt van Emmen genomineerd voor de titel Beste Markt van Nederland. Vanmiddag kunt u het vervolg lezen op nos.nl welke markt er met de beker vandoor gaat. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB... daar is John Sahoka. John, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. De problemen zitten al in het zuiden? Eh, nou, daar is het inderdaad wel behoorlijk glad... door zwaar sneeuwval. En ook nog wat eh, ongelukken, althans op de A2... Eindhoven naar Maastricht. Daar staat er een ongeluk bij Knop en de Hoogt... al drie kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. En op de andere rijbaan... staat 3 kilometer op de parallelrijbaan... bij Eindhoven Airport. En nog een file op de A15 richting Europort. Daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen... 4 kilometer. Nou, met die bij. Wat verwacht je ervan voor vanochtend? Nou, ik, ik verwacht toch eigenlijk een uh, iets drukker ochtendspits en dan vooral in het zuiden van het land vanwege die zware sneeuwval. En nou, het hoogtepunt is rond half negen en dan denk ik dat er zo 200 kilometer zal staan. John zou ook bij de AWB, dankjewel.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 Met Mermaid. Tien minuten voor zeven, we gaan naar Rotterdam. Want ergens langs de A13 vinden we daar, als het goed is, ja. Mark Robin Vissen. Ja. ja, ja, zeker. En het keteltje, luister maar, het keteltje staat op het vuur. Het begint al te zingen. Dus uh, de koffie van Nensmeer Boersma is bijna klaar. Of niet? Ja, reken maar. <laughs> ik, ik ben te gast bij Nancy Boers, maar die woont al 36 jaar in een eengezinswoning aan de 16-Hoverse kade ja. in Overschie. Ja. Ook een echte Rotterdamse? Echte Rotterdamse. Geboren en getogen in, Overs in Rotterdam, in Rotterdam ja. West. En nu al 36 jaar in Overschie. Ja. Ja. Hoe was dat hier 36 jaar geleden in Overschie? Ja, het was voor mij ideaal. Ik kwam in een heel klein kamertje Rotterdam in een achterkamer bij mijn opa, waar we samen ingewoond hebben. En toen kreeg ik de tip dat hier huizen gebouwd werden op de oude marmerfabriek. Dit was een heel nieuw dit, dit was een stuk. nieuw complex, ja, ruim veertig huizen werden hier gebouwd. En dat uh, daar wilde ik wel graag wonen. Over was licht en ik had het idee dat het heel gezond was. Vlak bij de Academische Plassen Er stonden hier op de hoek stonden er nog schaapjes. En, uh, Bijna landelijk. Zeg ja, ja het, was ook, het was ook wel landelijk. Het was uh, een oude dorpskern. En daarnaast uh, huizen eromheen gebouwd. En vlakbij Rijksweg 13 dacht je, nou vlak naar het strand. Toen je het zo op ja. de weg naar het strand. Hoe zag die Rijksweg 13 er toen uit, 36 jaar geleden? Nou, destijds was het uh, ja, een vierbaansweg. En uh, overzichtelijk. je kon van de ene kant naar de andere kant kijken. Dan liep je een tunneltje onder de weg en kon je naar de andere kant van uh, het dorp gaan. Een klein polderplein lag er al wel, maar dan gewoon alleen als plein. Door die jaren heen is er één flyover overgekomen. En toen twee, en nu inmiddels drie. Ja. Veel en veel meer vrachtverkeer dan toen. Want toen was het gewoon ja, een, een doorgaande route eigenlijk ja. meer. U vertelde me net, je kon ook nog gewoon oversteken daar? Of was dat dat tunneltje? dat dat tunneltje. In mijn tijd was het een tunneltje. Maar ik heb begrepen dat de mensen die voor mij hier wonen... dat destijds je van de ene naar de andere kant van overschiet kon wandelen over de Rijksweg. En dat werd zo gevaarlijk dat ze dat toen maar afgesloten hebben. Tegenwoordig zijn er ook geluidsschermen geplaatst. Dus je komt er helemaal niet meer... Het ziet er nu echt heel anders uit. geluidsschermen van twee meter hoog. Het is niet meer herkenbaar van toen ik hier kwam wonen. Nee. Zullen we de vuile was buiten hangen? Ja, dat heeft u eigenlijk al gedaan, hè? Dat is hier al gebeurd. Ja, dat is hier gebeurd. Het is alweer binnen, de was. Dus 14 <laughs> dagen geleden hebben we de lakers weer binnengehaald. En die waren flink vies. Mevrouw Boersma, mag ik even in uw tuintje kijken? Jawel, Want ja. dan kunnen we even, even zien hoe het... Uh, ga, ik ga het u maar voor. Dan kunnen we even zien hoe de situatie buiten hier, hier is. Bij mevrouw Boersma, we gaan even door het vliegen. Waarom hangt hier eigenlijk een vliegenscherm? Het is toch hartstikke nou, winter? Ja, zomer, zomer. Je bent al helemaal klaar voor de zomer. Ik dus het vliegenscherm hangt er alweer. Ik, al ik weer. dacht van de week, het wordt lente. Het was 16 <lacht> graden. Ik heb al buiten gezeten in mijn tuintje. Maar... Ja, dat viel dat even tegen. Ja, dat Kippenhok, uh, even kijken. Misschien moeten we even hier bij het raamkozijn. Want als je het over... Ja, fijnstof zie je natuurlijk niet. Hè, fijnstof zie je niet. Nee, fijnstof zie je niet. Dit is maar echt... hoe merk je nou wel dat hier een snelweg is? Uh, nou, s'nachts hoor je het geluid wel. Maar nou, ik had het er vanmorgen niet. over, want we staan hier nu. Moet je eens luisteren. Ja, dat hoor je nu. Je hoort in de vet een soort gezoem, maar ja. het is niet echt heel is, erg. Nee, het is, niet, het is niet zo erg dat ik daar zeg van... Oh, wat heb ik daar last van. Dat, nee. Het is niet, niet het geluid wat, wat me zorgen Waar heeft u maken. wel last van? Want u maakt zich wel zorgen. Ik maak me zorgen om het fijnstof, de, de, de, uitstoot. de, de uitstoot van de auto's... en dat hebben we een, een jaar of twee geleden... de snelheid werd, uh, werd naar 80 kilometer, want dat zou een stuk verbetering geven. Ja. Dat is nagemeten en dat bleek ook inderdaad zo. Met 80 kilometer gaat er 25% minder ja. dan met 120. Wat het Dat wordt. is een rapport van TNO uit 2003. TNO en ook Nu is de snelweg 2003. weer verhoogd. Nu is de snelheid weer verhoogd. De snelheid weer, weer naar 120. En... 100, ja. Oh, niet 120, 100, ja, hoor. Nee, nee, nee, nee we 100, gaan het niet overdrijven. Ja, ja, ik, ik vond 100 al om in paniek te raken. Ik vond 80, en was, was ik dik tevreden mee. Maar tacht, het is ja. nu 100. Zeg, me, mevrouw Boersma, uw man staat te zwaaien dat de koffie klaar is. Ah, de koffie is klaar. En dan moeten ze zo even ook het wasgoed nog doornemen. Maar daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. Maar u gaat natuurlijk straks met de actiegroep naar Den Haag... Ja, ja. uw vuile nee, was brengen. Ik, ik ga mee, ja. Want u wilt dat die snelweg, snelheid weer terug naar 80 gaat. Ja, dat, dat zou ik heel graag zien. Ja. Dan gaan we straks naar 7 nog even verder doornemen. En dan wil ik ook even aan uw was ruiken. Ja, ja, dat maar is ik heb nou uw tuin gezien, nou wil ik ook aan de wasruim. Ja, dat is goed hoor. Ik mag alles hier vanochtend, zo leuk. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Dat is een vieze man. <laughs> de Meritus Paus staat voor op het AD in Was. Minzaam lachend, glimlachend. In zijn hand een witte staf, maar het aan het uiteinde Christus aan het kruis. De man schikt zijn witte schoudermantel, zien we. De emeritus uh, paus is vanaf vandaag te zien in het Wasserbeeldenmuseum in Rome. En Trouw zoomt in op de laatste voorbereidingen voor het conclave. Om kwart voor vijf leggen de kardinalen de eet van geheimhouding af... en daarna volgt dan gelijk de eerste stemronde. En die kan ook al gelijk een nieuwe paus opleveren, schrijft Trouw. Maar wel een tikje optimistisch. Alle tv- en radiozenders krijgen een nieuwe naam, meldt de Telegraaf. Nederland 1 wordt NPO 1... Oh, en de nieuwe naam voor Radio 1 is dan NPO Radio 1. Ja, vorig jaar kocht de Nederlandse publieke omroep voor een ton de website NPO.nl van de Nederlandse Postduivenhoudersorganisatie. Nou, dat moeten we misschien even gaan nabellen. Uh, pensioengeld en in hypotheken, kopt het FD. Ook een verhaal uh, dat interessant is, pensioenfondsen zijn bereid een deel van de enorme berg aan hypotheken van banken te financieren. En banken krijgen daardoor meer lucht om nieuwe leningen te verstrekken aan huizenkopers. Verwachting is dat de hypotheekrente voor huizenbezitters omlaag gaat. De Volkskrant heeft de verloedering van het straatbeeld treffend in beeld gebracht in twaalf fototjes van. Openbare banken, paaltjes en elektriciteitskastjes. Op de eerste drie zien ze er nog piekfijn uit, maar het beeld wordt steeds broerder. En op een van de laatste foto's staat een bank waarop niemand meer durft te zitten. En daarnaast een paaltje dat scheef is weggezet, zakt in de grond. En volgens de krant besparen de gemeenten hierdoor op onderhoud. Studenten die er met de pet naar gooien... kunnen voortaan ook na het eerste jaar uit hun studie worden gegooid. In de Telegraaf valt hierover meer te lezen onder de kop... luie studenten permanent opgejaagd. En met de pretparken gaat het op dit moment juist goed. Uh, ondanks de crisis zijn ze vorig jaar meer bezocht. Want juist in crisistijd hebben we behoefte aan ontspanning... zegt de pretparkbranche in Metro vanochtend. Nog even naar de Telegraaf. Er staat een interessant berichtje over de Gaykrant. Uh, Homopbeweging is zijn spreekbuis kwijt. De Gaykrant is na een bestaan van 33 jaar failliet. Vandaag wordt bij de rechtbank in Den Bosch... de faillissementsaanvraag ingediend. recente reddingspoging via verkoop van aandelen... bracht onvoldoende op om tekort van 3 ton aan te zuiveren. Misschien moeten wij Henk Kool even gaan bellen. Het AD meldt nog even dat het bevolkingsonderzoek... Eh, darmkanker in de herfst begint. Volgens het AD eh, denkt men dat dat in september zou kunnen gaan beginnen. Een veilige werkomgeving. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld...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 Ontdek het op office365.nl Marketeers uit de toerismebranche opgelet. NRC Media kent zeer relevante feiten over uw doelgroep die u nog niet kent... waarmee uw omzet aanmerkelijk kan stijgen. Alvast een insight? Uw doelgroep is statusgevoelig, Verleid ze dus met persoonlijke voorkeuren. Meer weten? Download het brancherapport toerisme of een van de andere 14 brancherapporten... op nrcmedia.nl slash insights. Dit is Radio 1.